Twee dagen voor de fatale instorting van de brug in Miami... heeft de man die de leiding had over het project... een melding gemaakt dat er scheuren waren opgetreden. Amerikaanse media zeggen dat hij de voicemail had ingesproken... van de verantwoordelijke autoriteiten. De medewerker die het bericht had moeten afluisteren... was er een paar dagen niet... en hoorde het bericht pas een dag na het ongeluk. Bij de instorting van de voetgangersbrug kwamen zes mensen om het leven.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 In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoen al getest... met het technologische hulpmiddel... waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden... op een scherm naast het veld. Het weer. In het midden en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5. Overdag veel bewolking, met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan de zon doorbreken, er staat veel wind... en de maxima ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. Een hele mooie nacht of een hele vroege ochtend. Je luistert nog steeds naar de Nacht van de Radio hier op NPO Radio 1. Met zometeen sluiten we de nacht af. Met uh, de Lagarde Radio. Gepresenteerd door Julius van de redactie, Julius. Ja, goedendag. Hai, hey, goedendag. <laughs> hallo, ben je daar? We zijn er weer. We zijn er weer, hallo. We zijn er nog steeds. Uh, jij presenteert elke week de La Garde-podcast. Ja, klopt, klopt. Uh, samen met Roy van Vilsteren, uh, Roger Abrahams en Floor Overmars. Jullie hebben het over films, series, documentaires. Ja, ja, en, ja. Er is een en er is een moordenaar. En er is een moordenaar. En deze week was dat uh, journalist Erik Smit... Um, ja, en die, ja, iedere week bellen we wel iemand die dan, uh, die dan een top 5 serie mag je er eentje in brengen en eentje uitgooien. <lacht> en uh, ja, dat uh, merkte ik bij Erik Smit was het een beetje de vraag of u überhaupt wel series keek. Dus dit ah, wordt een uh, enorm okay. spannend uh, gesprek. Nou, daarmee sluiten we straks rond de klok van half vijf de nacht van de radio af. Daarvoor mag je nog luisteren naar de krokante leesmap. Eén keer in de twee weken uh, komt hij voorbij. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Maar eerst een verhaal verteld in de vorm van een lied. En die komt deze week van uh, Acta en de Munnik. Een nummer heet Minnaars en Verliezers. Voor mensen die wel eens een affaire hebben gehad zou zomaar kunnen en je luistert... Um, dan zou je jezelf hierin kunnen vertellen. Het vertelt het verhaal van een minnaar of een minnares. Heb jij wel eens een affaire gehad, Julius? Naast mijn relatie? Ik heb hiervoor 100.000 affaires gehad. 100.000 affaires gehad. Ja, ja, ja, ja. um, nou ja, dan uh, is deze ook een beetje voor jou. Je gaat luisteren naar minnaars en verliezers van Acta en de Munique. Nog geen B-film waard Eerst was dit het mooie volle leven Nu is het van alles wat het was Alleen nog maar vervraag jou je slaapt Maar het heeft mij zo juist Ingehaald Jij dacht dat ik ster Zei je lief, ik zei je toch, je wist toch wat er komen zou. En verliezers van het lied of sorry van het album um, Liedjes voor Lenny van Aktijnen, hoorde je. Dan is het nu tijd voor de krokante leesmap Marcel van Roosmalen, Noordje en Roelof de Vries nemen elke twee weken de bladen door. En in deze aflevering diepen ze het verschijnsel busjesgevoel uit. Wordt er een ode aan Gerry van der List gezongen en is er een onverwachte glansrol voor acteur. Mark Rietman. Veel plezier met de Krokante Leesmap. Eerder vandaag op de redactie van de Krokante Leesmap. Marcel, ja, was jij nou bij Radio 2 deze week? Joh, daar heb ik echt enorme spijt van gehad. Dat was een programma in de nacht. Ja? Twee uur lang praten over je eigen leven. Met zelf meegenomen muziek. En dan hadden ze ook nog allemaal eigen muziek. Waardoor het leek alsof al die kutmuziek... dat straalt dan toch op mij af. Wat draaiden ze dan dat jij nooit zou draaien? Bruno Mars... Ik ga even aan mijn microfoon zitten, wacht even hoor. Is er een metafoor? Wat? Niks. De krokante leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Zin in. Ik heb geloofd voor deze show. Noortje mag beginnen. Ja. Nou... Um... Ik heb mijn blaadje gisteravond gehaald. Want het was een beetje... Ik had een drukke week. En toen stond ik voor het bladenschap in de Albert Heijn. En toen stond er een... Ze gingen bijna dicht. Dus dan staat degene met de dakloze krant bij de deur... mag dan ook nog altijd nog wat uitzoeken, heb ik het idee. Die krijgt dan altijd iets, iets lekkers mee van Albert Heijn. Dus die stond met een half blik peels tegen me aan te praten. En daar was ik zo ongemakkelijk van. Want ik verstond niet wat hij zei. Dat ik toen in totale paniek ben gegaan voor de flow. En tijdschrift okay. de zonder haast over klein geluk... Andere keuzes en een simpeler leven. En is het wat? Nou, er zat dus ook een, uh, een notebook met een mini-cursus bij. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar de flow is jarig. Een notebook als in een computer? Nee, een notebook als in een notitieboek. Oh, maar slip, dan ja. de, de, de Engelse hippe... Ook met een pennetje? Nee. Maar de flow is jarig. Ze bestaan tien jaar. En ik kan... Ik heb. Hebben jullie eens van dit blad gehoord? Nooit. nooit. Nee. Nou, ze bestaan dus al tien jaar. Dat vond ik zelf ook een beetje zorgwekkend. Uh, maar wat leuk is aan dit blad, of tenminste verfrissend... er zitten geen reclames in. Oh, nou. Helemaal geen één. Is het een heel duur blad dan? Uh, dan ik... moet een lezer het opbrengen. Maar heeft serieus. 57. Je stoort je toch niet aan reclames in tijdschriften? Nou, ik vind soms wel dat ik dan door eerst door 18 pagina's reclames heen zit te bladen... voordat ik überhaupt ergens kom. Dat, maar dat lijkt me eerder de uitzondering dan de regel. Nee hoor. Zelf heb ik het nog nooit meegemaakt. Heel vaak. Goed. Maar het gaat dus, het is opgedeeld in allemaal verschillende hoofdstukken... en je moet ook op het begin, ik zal het laten zien... kun je dan invullen, deze flow is van. Oh, jezus. Is het een kinderblad? Nee, ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. Uh, het is van twee vrouwen, van Irene en van Astrid. Hebben die uh, ook achternamen? Nee, die staan er niet bij. En dat is dus opgedeeld in verschillende hoofdstukken. De tijd, de mensen. De plaatjes, het leven... En, en daarin is het dan dus opgedeeld. En dan heb je allerlei verschillende artikelen over... Hier staan allemaal mooie quotes. The more you praise and celebrate your life... the more there is in life to celebrate. Wie heeft dat gezegd? Marga van Praag. Oprah Winfrey. Oh ja. Mag ik ook nog antwoorden? Ik dacht ook op. Je ja, mag Winfrey. de volgende. Doe nog even eentje voor Marcel. Vijf generaties armoede hebben ook mij gevormd. Ja, Marcel van Nee, in dit blad zei je toevallig niet. Nou dat was Suzanne Jansen. Ja, Suzanne, de, oh. Wie is Suzanne. Ja, oh. oh, nee, maar dat kan ik me wel voorstellen, hoor. Oh, ik dacht die nog, stapte ik, af van de aardappeltender. Ze zundert. Maar heb, heb je nog iets, uh, iets, iets leuks uit het blad? Uh, uh, ja, zeg maar. Ik heb me een beetje anders opgesteld voor dit plaatje, want je moet natuurlijk je overgeven aan het uh, simpele, kalme, onthaaste leven mm -hmm. was hij hiervoor pleiten. Daar zijn dan stukken bij gesteld. Kijk me eens aan. Heb jij dit tijdschrift gelezen? Ik heb het tijdschrift gelezen, maar niet helemaal, want het oh, is ja. heel ja. erg dik. Hoeveel pagina's? Hé, hey, wacht. Ja, ik zie alweer dat je doorgaat. Hoeveel pagina's denk je dat dit is? Ja. 4.000. 130. Alsof Marcel, alsof jij het toch dat hele dikke blad meldt gelezen. De, de Burnout, hoe heet het? Die heb ik helemaal gelezen, nooitje, Omdat ik vind dat je bij een tijdschriftenpodcast... podcast uh, in huis moet komen. Ja. Marcel, wat heb je deze keer meegenomen? Ik heb meegenomen het blad Hollands Glory. Nou, uh, waarom denken jullie? Waarom heeft hij dat meegenomen? Nou omdat mijn vriendin ooit een artikel heeft geschreven... voor Hollands Glorie, krijgen we het daarna elke keer in de brievenbus. De ondertitel is het mooiste van Nederland, zie ik. Ja, en het is een, een ik raad alle freelancers in Nederland af... om ooit voor Hollands Glorie te gaan freelancen. Want ze betalen gewoon niet. Of gewoon een jaar later. Je moet er echt veertig keer over bellen. Maar goed, dit is een, een blad. En uh, het is bedoeld, denk ik, voor de wat meer ontwikkelde PVV-stemmer. De liefhebber van Nederland... De liefhebber van het Nederlandse landschap en het Nederlandse weer. Alles Theo, uh, Theo Hiddermal was gisteren op het koor, trouwens. Wat? Theo Hiddermal was gisteren op het koor. Thierry Baudet ook. Wat doen? Flyeren? Nee, een verkiezingsdebatje. En? Met z'n tweeën? Ja. ja. Die waren het wel eens. Ja, er waren nog wat andere mensen bij, maar ik ben helemaal niet geweest. Maar ik vond het uh, de te stoor. Oké. Okay. Maar goed, Oei. wat me dus dwars zit aan dit blad... Dat zijn verschillende dingen. Nou, maar ik vind wel dat jij bevooroordeeld dit blad in bent gegaan... Dat omdat je dus weet nou, dat ze Eva niet betaald hebben. Nou, dat is ook gewoon waar. En het is ook gewoon... ik hou niet van artikelen waarvan je van tevoren weet... dat het wordt opgehemeld. En dan wil ik ook nog één artikel aanstippen... waar ik me ook heel erg aan, ge... aan geërgerd heb. Dat is een rubriek. En die heet... Uh... God, dat zul je altijd zien in zo'n blad dat het zoveel pagina's is... dat je niet bij de... Oh, hier. Ah. Die rubriek heet Foto's van toen. En dan heeft hij dus bij een foto over knikkers een heel betoog. Maar dat vind ik zo irritant geschreven. Ik lees het even voor. Kort, hè? Daar stond je dan, met een door je moeder gemaakte zak... vol kleurige knikkers. Maar er ontbrak iets aan je verzameling. Een megaknikker. Sommigen noemden hem een lotter, anderen een bonk of een stuiter... Om zo'n knikker te winnen, moest je bereid zijn om risico's te nemen. Als je op een afstand van vier stoeptegels erin slaagde... een lodder te raken met een van jouw knikkers, dan was hij voor jou. Maar als je miste, was je je knikkers kwijt... en stond je er beteuterd bij met een lege knikkerzak. En dat gaat zo een hele pagina door. Over knikkers. Over knikkers. Wij Over... noemen dat trouwens een bosterd, zo'n grote. Echt waar? Wij ja. knoepert. Knoepert. Noor Bonk. Bonk. Bonk. Ja, ook jij nou. hebt geknikkerd. Zeker. Jij lijkt me echt zo iemand, zo'n meisje dat aan het eind van de dag... met alle knikkers van de buurtkinderen naar huis ging. Absoluut. En ze allemaal in de schatkist of in de grote wijnkelder keeperden van papa. Ja, maar ik, ik zocht ook heel die... zorgvuldig mijn tegenstanders uit, zeg maar. De zwakkelingen, hè? Ja. Ik heb ze nog steeds trouwens. Ja. Hebt, beetje, wat dat betreft mijn, uh... heb je gewoon weinig empathisch gevoel. Zullen we maar naar mij? De krokante leesmap. Alsof jij, zeg maar, de opper, de meest empathisch nou, persoon bent. Dat is wel waar. Ik ben wel uh, gevoelig op zich. Ik weet zeker, als jou iets ergs overkomt, of Roelof... jij loopt hier beneden tegen een, uh, een vrachtauto aan... of een gewone auto of een trein, ben ik een van de eerste die jou belt. En dan zal het misschien een kort telefoontje zijn... maar wel een gemeentetelefoontje. Oké. Okay. Ik merk dat we elke twee weken dichter naar elkaar toe groeien. Ik vind het mooi om te zien. Zal ik wat over mijn blad vertellen? Ja, vertel het ik maar. Ik heb een classic, Elsevier, Elsevier-weekblad. Sinds 1891 mensen, 6,95, krijgen 90 bladzijden. Niet voor maak, 90 bladzijden. Van betegen, ik dacht dat het dikker was. Het heeft een beetje een rechts imago. Een beetje gbj Hiltermannig, Mooi. een beetje bedweterig. Dat zie je ook wel een beetje bijvoorbeeld bij de ingezonden brieven. <coughs> dat zie je ook wel een beetje bijvoorbeeld bij de ingezonden brieven. Dat zei je juist al. Ja, nee, dat Ik moest even kuchen. Ik er dan oh. uit. Veel van die ingezonden brieven zijn geschreven door van die mannetjes... van die bedweters, ja. van die, die op alle slakken zout liggen. Ze, hier bijvoorbeeld, uurwerk is het kopje... boven de brief van meneer Veling... gepensioneerd uurwerkmaker te Apeldoorn. Die schrijft, in het artikel Friese Manufactuur... laat de auteur de nodige steken vallen. Met de beschrijving tandwieltjes... in plaats van het gebruikelijke raderen... van het Duitse Reder, degradeert ze het product van instrumentmaker Wiebe van der Gang tot de categorie Baggermolens. Nou, dat, ja, ja. dat vind ik mooi. Ja, ik heb een hele warme herinnering aan de LC4. Echt? Ja. Mijn vader uh, had uh, vroeger een abonnement op de LC4. Kijk. Het was uh, geen luik, maar een heel klein toegangspoortje... naar een andere wereld dan Velp. Ja, mooi, mooi om te horen. Hier nog een prachtig artikel. 45 vragen over lokale verkiezingen. Uh. Heel handzaam, bijvoorbeeld... Uh, begint dan een beetje laag instappen. Welke verkiezingen zijn er woensdag 21 maart? Nou, gemeenteraad. Uh, uh, is heel laag instappen, hoor. Ja, is heel laag instappen. Nou, Vraag drie, wie mogen er stemmen? Dan ga je al een beetje een stapje verder. Volwassenen. En dan, ja. Ja. En dan bijvoorbeeld de vraag 26. Is het zo erg gesteld met het lokaal bestuur? Nou, heel informatief. Handzaam antwoord op die vraag? Uh, volgens hoogleraar lokaal en regionaal bestuur Marcel Bogers... Niet. Nee. Okay. Ja, het gaat nog iets verder, maar dat duurt wel oh, De Elzevier dus. De Elzevier dus. Goed. Nou, de ja, trokant. Uh, nee, die, die, die komt er eerst. Een liedje. Okay. Hey, liedje. Nou, Noortje trekt het programma weer even naar zich toe op geheel eigen wijze. Lekker krokant. Alleen net de verkeerde kant op. Ja. Wel knapperig, maar hij mist dat bros. is een beetje vlak. Hij plakt ook Zo. een beetje. Ik vind hem ook uh, dat ruim zout gebruikt. Zout, hè? Ja. Het krokantste artikel van de week. En de, de smaak is ook goed. Noortje, wat is jouw krokantste artikel van de week? Ja, Nou, dat was, dat was lastig kiezen, gezien de 130 pagina's dikke uh, flow... Um, maar het meest krokante artikel eh, vond ik het artikel... het busjesgevoel uit het hoofdstuk de tijd. Hm. Het gaat uh, journalist uh, Jocelyn de Kvant over het busjesgevoel... en hoe je daar niet altijd een busje voor nodig hebt. En ik herkende mezelf daarin. Ik ben helemaal kwijt. Ik ik ga het ga het ga gaat het grote <hums> <hums> nee, een autobus. Het gaat over van die Volkswagen, van die, van die vakantiebusjes. Oh, ah, oké. Okay. Daar maar gaat Jezus, het over. Stop, ik mag eerst zeggen... Niet nu al lelijk doen. Nee, het busjesgevoel. Ja. Jocelyn, ja, ik vind het een hele moeilijke. Zou ik haar gewoon Joyce noemen? Veel makkelijker. Jij ja, of Mieke? Ik noem, noem haar gewoon Mieke. Ik noem haar gewoon Mieke. Mieke schrijft: Mijn leven is niet zo bijzonder, vrij doorsnee zelfs. Maar ons busje voelt als een geheime doorgang naar een veel avontuurlijker leven. Een beetje avontuur, een beetje rugzakgevoel. En vooral dat je per uur of per dag kunt bepalen waar je heen gaat. En toen las ik verder. En toen kwam ik bij een stuk waar ik mezelf een beetje in herken. Ik heb namelijk heel erg heimwee, zoals jullie misschien wel weten. Ja. Yeah. Hoogleraar psychologie, Ad Vingerhoets van de Universiteit van Tilburg. Ja, dat is een oplichter, hè? Hij hekelt al jaren de sociale druk in onze cultuur. Dat een verre reis past als vakantie. Een verre reis wordt in Nederland erg overschat. Het lijkt wel, hoe verder, hoe beter. Vroeger ja, is... moest je naar de kerk. Nu moet je op reis, zegt Vingerhoets. Als Fingerhoets. je liever thuis vakantie houdt, heb je wat uit te leggen. En dat is echt waar. Ja, maar Ad Vingerhoets staat al jaren bekend als de grootste oplichter van Nederland. Het verzin je weer. Nee, Ad Vingerhoets. Uh, uh... Hij is deskundige in niets en in alles. Ik heb dus een hekel aan, aan gekke reizen naar Azië en naar Zuid-Amerika. Ik moet er niet aan denken. Ik ga echt nog liever dood, dat ik vier weken lang in een hostel moet slapen... in stapelbedden met een rugzak op mijn rug. Je hebt ook hotels, hoor, in Azië. Ja, maar dan heb je niet de full experience. Hè? De mensen met wie ik daarover praat, mijn vrienden doen dit allemaal. Vorige week nog allemaal huilen op Schiphol. Vriendinnetje uitgezwaard, gaat drie maanden naar, uh, naar Bali ook. Pff. Maar, het is dus, ik, maar ik herkende mezelf hier gewoon in dat inderdaad, als je niet ver weg op vakantie gaat. Ik ga het liefst gewoon naar Vlieland. Dat vind ik gewoon het allerleukste wat er is. Dat maar ja, is dat inderdaad... telt niet als vakantie. Oké, okay, dus ja. het is een pleidooi eigenlijk voor die waarin jij je herkent voor Buschjes. thuisblijven dat, dat dat erkenning moet als vakantie. Ja, en ik vind het gewoon een, een, een mooi artikel over. Uh... Het is geen mooi artikel, maar het is wel een prima samenvatting van het blad. Ik ga even naar Marcel en zijn krokantste artikel. Ieder blad heeft dus een rubriek waarin aan bekende Nederlanders vragen worden gesteld. Vragen die vaak nergens over gaan. En daar staan vaak korte antwoorden op. Nog nooit in mijn hele leven... heb ik het zo slecht uitgevoerd gezien als in de Hollandslorie. En dat verdient al wel de titel krokantste artikel. 25 vragen aan Mark Rietman. Waar ben je geboren? Antwoord, Amsterdam. Tweede vraag. Waar wil je oud worden? Antwoord, Den Haag. Derde vraag... Welk Nederlands gerecht zou je missen in het buitenland? Hagelslag. Uh, wat, is de wat is Nederlands beste acteur? Zoveel kanjers. En daar nog bovenuit, Pierre Bokma. Ja, en er was nog één antwoord waarvan ik dan echt dacht... Mijn god. Wat is je vroegste herinnering? Dat ik aan de grote teen sabbelde van de kleuterjuf... terwijl ze een oh. mooi verhaal voorlas aan de groep. Ik ging, ik ging er volledig in op. En dan, uh, dit is wel prachtig... Zou je deze, dat is dan de enige vraag waar je zijn creativiteit wat laat gaan. Zou je deze regel, dichtregel, op je eigen wijze willen aanvullen? Denkend aan Holland. En dan komt Mark Rietman en gaat helemaal los. Zie ik veel onder het Maaiveld. Weinig risico, weinig verbeelding, te veel normaal. Grond en bodem voor Mondriaan. Killing voor van Gogh. Leven de gekte. Was getekend. Mark Rietman. Roelof. Ja, ik heb. Gekozen, uit de Elsevier. Een artikel over uh, dat, die geheimzinnige plek, hè? Die geheimzinnige plek waar geld is, waar macht is, waar gekonkelvoest wordt. Mediapark. Het Vaticaan. Paus Franciscus is natuurlijk sinds, hij zit er vijf jaar, uh, uh, nu ongeveer. Dat is ook de aanleiding voor dit artikel. En weet je nog hoe blij we waren met z'n allen? Ah, ah, wat een vrolijke paus. Buenasera. Zo zei hij. Hè? Wat een leuke man. Maar dit artikel ontleed hoe het hem echt is vergaan. Dat hij huis niet alles maar voor elkaar krijgt wat hij wil. Wie heeft het geschreven? Dat is, vind je altijd belangrijk, hè? Gerry van der List. Van der List, Gerry van der List? Gerry van der List. Van der List, Gerry van der Les. Nanan. Gerry van der List. Na na na na na. Gerrie van der de List, de de de de de Gerrie de de de de van der de List. Doe John het ook even mee, Gerrie nee, van der List. De de de ja, echt niet. Wij denken soms, die paus, die gooit het hele Vaticaan overhoop... En dat is een hele liberale knakker, maar dat is dus helemaal niet zo. Hij heeft een stuk geschreven en dan schrijft Gerrie van der List... Ingewikkeld werd het in de passages over de katholieken... die na scheiding opnieuw in het huwelijk treden. Zij mogen officieel niet ter communie. Franciscus klonk mild en toonde medeleven met de onvolmaakte katholiek. Maar de orthodoxe in de kerk konden in zekere zin opgelucht ademhalen, want de paus paste de leer niet aan. Hier, dus hij zegt, hij zegt, oh nee, ik ben een een politicus dus. Ja. ja, ja Links willen rechts vullen. Ja. Zo Zou je dat kunnen zeggen? Hier ook nog een mooi blokje. Ik, ik word, een beetje onpasselijk van deze paus. Van de, van Hoe dat, ah, dat geaai over gehandicapten, dat super. Uh, hij, hij, schijnt niet eens. Hij wil alles op de grootst mogelijke armoedige manier ja, doen. Ja. Heel klein autootje. Ja, dat vind ik allemaal... Uh, joh, ga lekker in je Vaticaan zitten. Goed, dat is mijn mening. Stemmen en dan wegwezen. Hebben we, pen? hebben we pen? Ja. Ik heb een nieuwe stemprocedure, want er ja. was er toch wel weer Al wat weer. kritiek op. Ja, ja, ik ga het uitleggen. Nou, hoe gaat het dan? Ik zal het uitleggen. Jullie kunnen nu kiezen, je kunnen en een vrij cijfer geven op elk artikel. Dus ik geef een 8 of ik geef een 6. Ja. Ik geef een 10 of een 1. En... Bij het vakje 10-10 verdeel je weer. Dus Oké, okay, maar uh, mijn, uh, dat cijfer mag alles zijn tussen 1 en 10. Ik snap het niet. Geef Vier even vakjes even. invullen. Totaal. En die ja. tel ik dan op. En de winnaar is dan het krokantste van. Je moet heel nog plassen. Mag dat nog tuurlijk. even Tuurlijk hoor? Ja, tuurlijk. Jezus. Ja, dan wacht je toch even tot je het cijfer hebt gezet. Ja, geef maar, even, maar, me me. Ik zet wel een muziekje op. Oké. Okay. Nee. Harry van der List, van der List. Harry van der List. Uitgepast, Noortje? Ja. Oké. Okay. Okay. Goed. Gaan Nou ja, dit, dit, deze procedure is dus al kut. Hoezo? Ja. Vertel. Je hebt er meteen de gaten weer opgezocht. Ja. De mazen. Oké, okay. nou, laten we gaan beginnen met optellen. We nou, Laten kijken, we wachten doen. wie het kokantste artikel van de week heeft. We gaan naar de, het stembiljet van Noortje. Marcel, je hebt als vrij cijfer gekregen 7,5. Oh. 10 op 10, een 7. Mm -hmm. Ik heb als vrij cijfer 5,9. Voor dat artikel over de pauze. En de 3, de dus. Ja, je gaat ik al gaat... glimmen. Ja, ik weet nu al wie het kokkendste ja. artikel van de week wordt: Marcel <coughs> krijgt van mij als vrij cijfer een 8. God. 10 op 10, 7. Noortje krijgt als vrij cijfer een 6 en 10 naar 10. Een 3 is 9. En wat nu komt, Noortje, oh. daar ga je kapot verschamen. Wat nu komt, moet je opletten. Oh. Marcel geeft als cijfer aan mij, als vrij cijfer, een 1. Oh. Ja, en ook aan jou. Een 1. Oh. Vervolgens geeft hij een 6 uit 10 naar 10 aan mij en een 4 aan jou. Wat jij doet, Marcel, is eigenlijk frauderen. Nou ja, goed. Ik maak gebruik voor, uh, volgens de regels. Onze artikelen me... waren niet een één. Nou, drie keer. Ajax de Europa Cup 1. Wonnen 1974 Bayern München. En zo'n gevoel is dit. Het is toch een beetje Vitesse dat landskampioen wordt. Vertel even wie de kokantste artikel van de week had. Oké. Okay. Op de derde plek Noortje met haar artikel over busliefde. Ja. Bus, Wat was het? Busjesliefde. Busjesliefde. Nou, hoeveel punten? 14. Ja, tweede plek. Ben ik. Ja. 16,9. Ja, eerste plek. 29,5 punt. Jezus. Voor Marcel. Dubbele cijfers. Ja, ja. Nou. dat hebben wij ook, dubbele cijfers, hè? Jawel, maar ik heb bijna het dubbele van jullie opgeteld. Nou, het krokaste artikel van deze week is geworden het artikel... uit Hollands Glorie. En het artikel heet... 25 vragen aan Mark Rietman. Luisteraars, over twee weken zijn we er weer. Ja, vergeet niet te abonneren. Ja, gratis. Over twee weken zit ik in New York. Oh ja, we nemen het eerder op. Ik zit in Belfast. Ik zit gewoon in Hilversum. Net bij dat barboon. Dat kennen jullie wel hier op Mediapart. Ben je opgelicht, ja. Nou, Wat ik heel vervelend vind, ik kwam daar dus om een krentenbol met kaas te kopen. Ja. En dan zeggen ze van, neem een gehaktbal, neem een gehaktbal. Het is de laatste. En voor je het weet, zeg je ja. Ja, dan moet het allemaal nog gesneden worden en gedaan. En een tien minuten lang preparatie. Dan sta ik in een hele vieze gehaktbal te bijten. Net. Nou ja, dat wou ik even zeggen. Voel het opspelen. Over eten gesproken trouwens ook. Ja. Ik heb dus gisteren uh, zo'n groene appel gegeten, zo'n hele gore. Ja. Het was uh, appeldag. Alweer? Uh, ja, eens in de zoveel appeldag. En toen heb ik dus de beugeldraad achter mijn tanden losgebeten. Dus die hangt nu half los. <laughs> Dat is niet grappig. En ik heb snee aan de binnenkant van mijn lip en mijn tong is dik. Het is gewoon een soort kleine disclaimer. <lacht> <lacht> Mocht men het zich afvragen, ja. Ja, nee. Hey, Jezus, ik ga hier echt mee stoppen. En snel al. BNN VARA De nacht van de radio Any man who must say I am the king is no true king. We go submit the terror. We make the terror. We all wish we were from some place else. De La Garde Radio. Welkom bij alweer de 27e aflevering van De La Radio. De podcast over films, series en tv. Mijn naam is Julius van het Hek en ik zit hier met de vaste opstelling Roger Abrams, Floor Overmars en Roy van Filsteren. Zij hebben alle drie weer iets gezien wat ze graag met jullie gaan delen. En journalist Erik Smit is deze week de seriemoordenaar. Roy, we beginnen dit keer bij jou. Maar jij wil eerst iets kwijt over vorige week, hè, begreep ja. ik? Ja, dat klopt. Ik heb uh, natuurlijk braaf de kijktips die jullie vorige week hebben gepitcht en gekeken. Dus Stef Biemans, Roger. Uh, maar ik heb ook naar Annihilation gekeken. Echt? Dat oh, goed. Hoor. En uh, ja, we hebben de afgelopen weken ons mond ge uh, gehouden daarover. Ik heb er niks tegen, ik heb er niks gezegd van wat ik er nou eigenlijk van vond. Allereerst, ik dacht dat ik een film zou vinden... die ik of heel goed of heel slecht zou vinden. Want dat las ik alleen maar. Ik vond het ertussenin. Ik vond okay. het best en, leuk. Een okay. 6,5. Ja, gewoon, of 7, 7,5. Uh, maar het heeft mij toch wel even aan het denken gezet. Omdat um, die, er is een soort, soort, soort buitenaardse kracht... wat op de aarde uh -huh, neerdeelt. De schimmer. Ja. En, toen dacht ik, oh ja, zo gaat het natuurlijk. Als er ooit nog eens een keer een buitenaardse kracht eh, op de aarde terechtkomt, dan komt het niet zo gordijnen zo, dat wil ik allemaal aan voorbij. Maar het, wat ik zo interessant aan vond, was dat, het, dat die kracht helemaal geen moraal had. Het was niet immoreel, maar amoreel. Dus het, wat, het, het bestond gewoon. Begrijp je, die kracht kwam op de aarde, zoals dat kan ik me voorstellen, dat het ook eh, in de werkelijkheid in de toekomst zo gaat. Hoezo kan je je dat voorstellen? Nou, dat snap ik al helemaal niet. maar nou okay. nou, uh, waarom, zal, waarom zal er geen buitenaardse leven zijn? Dat ja, maar dat is toch een hele rare kracht die daar neergedaald was? Nou, het, het goede daarvan was... Het was, het was uh, ja, we weten dan nog steeds niet precies wat het was. Nee. Het kan, misschien, misschien was het wel een of ander beestje. Maar, maar het, werd, het nam eigenlijk de mensheid over... zonder dat, dat, uh, dat daar bijvoorbeeld kwaaie aliens... Uh, waren, of mensen met geweren in pakken. Uh, er was helemaal geen kwaad. Het was, het was er gewoon. Maar dat is toch altijd in al die films met een virus? Floor, ik, ik hoor niet van Roy. Meer diepzinnigheden dan ik van jou heb gehoord. Uh, ja, alle films, alle films. De, oh, Kroko, de krokenhond, vergeet iets. niet. Wat, wat vond je van die krokohond? Of nee, van die beer. Die, die, die, dat soort dingen. Jij ja, zegt, er waren geen enge beestjes. Nou, reken maar. Maar dan slecht. Ja, maar dat uiteindelijk het, het kwaad daarachter was helemaal niet kwaad. Dat vond ik. Er zit een soort filosofische laag boven. Namelijk de, de, de, het, de afwezigheid van moraal bij het kwaad. Dat vond, ik, dat vond ik echt geweldig. Dat vond ik een hele gave gedachte erachter. Dat, dat, zo gaat het natuurlijk. Als we, als we ooit eens een keer... Als we ooit worden... Die kijken nu super ja, glazig naar mij. Ik zie dat de meningen ja. verdeeld zijn. Maar we moeten natuurlijk door. Want het is uh, Ach, inmiddels de 27e aflevering. En niet even, meer de 26e. Ik wil even wat diepgang hierin. Ja, Nee, naam. maar heel, heel goed. En ik zal volgende keer wat meer diepgang geven. De, de afwezigheid van moraal. Hem kijken. Kijk, kijk, ik zal hem kijken. Ja, kijk eens op die manier naar van... De afwezigheid van moraal bij het kwaad. Dat is een interessante gegeven. Ja, nee. Dan ben ik met je eens. Ben ik vind ik interessant gegeven, maar dat neemt niet weg dat dat de film gewoon aan zich niet super eng of super spannend of super gaaf was, toch? Nou, maar ik ben wel Ik dacht, wij, ik dacht, nou alleen bij die beer. Maar verder dacht ik niet vaak van, nou dit is uh, <laughs> dit is beer. ongeloofwaardig. Ik ik ga dan. Ik denk dan gewoon, oké, okay, dit is de afspraak met te maken. Ik ga mee in dat verhaal. Van prima. Goed, dit, dit ja. gaan we allemaal ja. prachtig ja. na deze ja. uitzending bespreken. Roy, okay. want wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd. Jij ja. hebt uh, een soort, eigenlijk een soort liefdesverdriet... na 2,5 seizoen ja. ben je gestopt met een serie. Ja, uh, ik hou best wel van, uh, van die romcom-achtige series op Netflix. Die kijk ik eigenlijk allemaal. En uh, uh, ook Love... <laughs> Ja, Vlug, ook af, dat, afwezigheid dat van wel? het kwaad. Ja, alles ja. komt nu opeens op mij. Nee, maar Love was ook zo'n serie. Uh, die was, die volgens mij sinds Netflix bestaat, bestaat Love. Uh, het gaat over een uh, jongen, een beetje sukkelige jongen. die uh, onderwijzer is op de set van een uh, tv-serie Wichita. En daar is een kindsterretje in. en die moet natuurlijk onderwijs krijgen. en hij is onderwijzer. Uh, en die komt, en dat is een beetje een, loezig, een loezige figuur. die tobberig in de liefde is. Uh, en die komt op een gegeven moment een meisje tegen... Die, uh, op een tankstation die uh, geen geld heeft en die wil sigaretten kopen. Nou, die, zij, Hij betaalt en uh, ze worden vrienden, uh, ze komen elkaar tegen. En uh, nou, Ze rommelen twee seizoenen lang, rommelen ze een beetje in de, door de liefde heen. Uh, niet zozeer per, per se in het begin met elkaar, maar een beetje daaromheen. Zij, uh, zij, heeft, uh, zij heeft te dealen met een uh, seks- en uh, drugsverslaving. Uh, een beetje fatalistisch figuur, dat meisje. En hij niet. Nee, hij is heel uh, controlvriekerig. Uh, die uh, Gus heet hij. En die wordt dat die, de personage wordt gespeeld door Paul Rust. En Paul Rust heeft ook mede het, het, uh, de serie geschreven. En toen dacht ik, ah, je bent ook de schrijver. Want hij is zelf een beetje een loezige, lelijke kerel. <lacht> en, die, en dat meisje, die Mickey, die is heel knap. Dus ik denk, ja, misschien precies. heeft hij zichzelf ja. ook iets te mooi er neergezet. En zou het ook een verhaal kunnen zijn wat in zijn echte leven ook speelt? ja dat zou kunnen ja ik ja kan ja ik weet het eigenlijk niet bij uh, die Paul Rust dat even ik, ik heb toch wel gekeken nee die heeft hij, ik was inderdaad wel benieuwd hoe zijn vriendin eruit zag. Die, nou was niet zo knap als uh, als Killian Jacobs die je misschien kent uit Community en maar ook we, de Girls heeft een tijdje gespeeld maar wat gespeeld. gaat er precies mis na twee en een half seizoen bij jou oké okay. uh, op een gegeven ogenblik uh, ja wordt het dan toch een koppel en dan ja dan is het is natuurlijk al moeilijk want dan is dat dat hele die ja, strijd is weg die strijd is weg dan had het nog interessant genoeg kunnen zijn... omdat, omdat die, die, die Mickey, dat is, dat is dat meisje... die is zo vol met shit eigenlijk. Dat kan eigenlijk daar kun je nog seizoenen mee door. Maar dat, op een gegeven moment vlakt dat af. En vooral bij Paul, bij die Gus... die wordt op een gegeven moment zo'n anti-held. En dat is, in, in, in het derde seizoen is dat dus zo. Hij, alles is gewoon loser aan hem. Hij is gewoon in niets meer interessant of leuk, of het zou je vriend... je zou willen dat het je vriend zou zijn. Dat vind ik bij een personage toch altijd wel belangrijk. Ja. Ja, want dan dat kun je je niet meer identificeren met hem. Ja. Nee, ja, of je kan je alleen maar identificeren... en je voelt jezelf een loser. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus je wil af en toe ook een goed gevoel hebben. Nou, dus ik had dus eigenlijk alleen maar uh, een soort afkeer uh, bij deze... Er zit heel, uh, dus je werd joh. eigenlijk steeds woedender. Ik dacht, het kon me niet meer zoveel schelen wat die... Uh, ik denk, joh, sodom oh, je erop met je rotprobleempje Zoek het uit. Er zit al wel één goede grap in. Ik weet, heb ik daar nog tijd voor? Ja, jij mag, mag, mag. <laughs> vond het wel heel grappig bedacht. Uh, ze, die, die, uh, Mickey en Gus die gaan met, met de twee huisgenoten... zes zijn vrienden gaan ze een weekendje weg. En, uh, en uh, hij, die, die Gus die, uh, kijkt op een gegeven moment uh, op het toilet... stiekem uh, op zijn telefoontje naar een pornofilmpje, uh, Maar hij, hij is vergeten dat hij uh, nog een bluetooth-connectie... Met, uh, met die luidspreker heeft die, die heel hard staat <laughs> bij het zwembad. <laughs> dat, nou, en dan ja. zit hij zo'n ponofilmpje. Nou, ik wel, dat vond ik wel goed bedacht. vond ik wel grappig, een grappig en, grapje. Het is wel een en, beetje Naked Gun. Van ja, ja, ja Moet je ook aan de Naked Gun denken? Ja, wel een beetje Van. wel. Leslie Nielsen, die uh, als Frank Drabin uh, naar de wc gaat... Uh, terwijl hij zijn microfoontje nog op heeft. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar goed, maar ik zou het zeggen... 2017, ja, 2018. precies. Je kan, ik zou het zeggen, kijk het gewoon niet... We kunnen ook eens een keer af en toe doen... Gewoon, ja, iets, gewoon iets niet, wat je niet je, mag je kunt, kijken. Je kunt, je kunt altijd wel zeggen, we gaan kijken of je moet kijken. Ja, maar dat ja. kan natuurlijk helemaal niet. Af en toe kunnen we, moeten we ook kunnen zeggen, kijk het niet. Dus de laatste jaar ja, moet tevreden zijn met het 2,5 seizoen... wat ze tot nu toe nog niet hebben hoeven kijken. Ja, je moet gewoon vertrouwen hebben in het feit dat, dat je het kunt doen. Ja, ja. En jij precies. hebt dat voor hen gedaan. Ja, precies. Dus Ik heb voor jullie gekeken en je kan het overslaan. Ja. Mocht je nou wel willen kijken, je kan op Netflix kijken naar Love. En mocht je niet drie willen drie kijken, seizoenen lang. doe het niet. Dan gaan we door met Roy... Jij, uh... nou Roy, is, oh. ik, ik weet dat Roy en Roger vaak oh, door elkaar sorry. worden gehaald. Ja, wat in het dagelijks leven al heel me. vervelend is. En nee, nu ja, ook is, nog in uh, de, de, is, de podcast. Dat geen, is een beetje geen, jammer. Geen scherpheid bij de presentator. Roger, sorry. Ik ben een zwart, voor de luisteraar, ik ben een uh, kleine zwarte dwerg. Uh, Roy is een lange, dunne, witte man. Maar oké, okay, nou, als mensen en ze zitten ook niet op elkaar halen. Ze zitten niet soar. naast elkaar. Uh, Roger, jij hebt uh, iets gezien waar je hopelijk ook een stuk wijzer van bent geworden. Want jij hebt naar een enorm spannende documentaire gekeken. Nou, ik uh, ja, nou best wel eigenlijk. En de titel is uh, Schimmenspel, twee docs Schimmenspel. En de reden waarom ik die um, wilde kijken... was uh, dat volgende week uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Zoals jullie natuurlijk allemaal weten. Betrokken burgers als jullie zijn. En op dezelfde dag gaan we ook stemmen in het raadgevende referendum... over de zogeheten sleepwet. Oftewel... <kwijnt> De wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, de, ja. de WIF. Over de bevoegdheden van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst... AIVD en de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst, MIVD. Graaf, podcast maken wij. Die komt allemaal voorbij. Ja, ja. Moet je kijken, alle, ja. gaat alle kanten High culture, low culture, maakt allemaal niet uit. Um, en ik had me daar helemaal niet in verdiept. En niet zo lang geleden stond er in de Volkskrant een groot stuk over. En in van alles en nog wat. Maar dat heb ik allemaal niet gelezen. Dus ik dacht, nou laat ik mij nou informeren... En ik kijk deze documentaire, want die, uh, de reden dat hij is geprogrammeerd... is ook omdat dat referendum er is. En, uh, dus het gaat ook over uh, nou ja, voor- en nadelen van uh, uh, mogelijkheden... die onze eigen AIVD heeft. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, het is een Nederlandse documentaire. Het is een Nederlandse documentaire, ingesproken door uh, Hans Goedkoop van andere tijden. Ah, okay. Maar ze, ah. ze blijven niet alleen in Nederland, toch? Ik bedoel, ze lichten alles uit. Hè? Klopt. En heb jij nog... En dat hebben we helemaal niet besproken vooraf. Heb je nog die tijdcodes voor mij gezien? Zeker. Een audiofragmentje. Zullen we Misschien daar eens naar dit gaan? Dit is het moment. Zullen we voor daar het naar gaan? Een audiofragment. Vingerafdrukken vinden we niet. Keihard bewijs ontbreekt vaak. Toch tekent zich een patroon af. De Russische strategie bestaat vooral uit onrust stoken. Liefst op gevoelige dossiers als de islam of asielzoekers. Ik denk dat de Russische Federatie is op zoek naar thema's die binnen Europa scheuringen kan veroorzaken. En dit zijn natuurlijk specifiek thema's die in Europa heel gevoelig liggen. Juist. Ja, dit, dit klonk als een romantische zeepreclame. Uh, maar misschien is dat omdat het aan het eind, dit is een stukje uit het eind van de documentaire. Het is uit de conclusie van het documentaire. Vandaad misschien. Ja, wat gek om daar van die gitaar toch te zien? Het klonk ook heel ja. romantisch nu. Maar Sorry. Maar als dit de conclusie is, wat heeft het met de slipper te maken? Het gaat toch, over wat de, <lacht> het gaat toch niet over de rust. Het gaat toch over de IVD? Ja, wel, maar daar willen we toch ook nou, mee kijken. Uh, ik moet, dat viel mij ook tegen. Of it, it, it, ik ben, ben een beetje op het verkeerde been gezet. Als je puur en alleen geïnformeerd wil worden over die wet of over bevoegdheden van geheime diensten... dan kom je een beetje bedrogen uit. Mm. Uh, het laatste kwartier gaat concreet over die wet. En dan heb je dus uh, de man die je net hoorde... dat was de baas van de, uh, de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Hoe heette die ook alweer? Onno, Onno Eichelsheim. Nou, die die Rusland een, een dreiging noemt. En eh, dat sluit aan bij de eerste drie kwartier van de documentaire... want dat is eigenlijk één, ja. gelukkig maar... want dat is eigenlijk één, opzomming van, één grote opsomming van uh, incidenten... die met hekken uh, uh, met te maken hebben of met terreur te maken hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld, het uh, uh, team is naar Parijs gegaan... naar de redactie van TV 5 monde die culturele Frans-talige zender. Nou, er is een, een, een, heeft een aanval op plaatsgevonden in 2015... Uh, dus de directeur van de zender zie dan een beeld, die vertelt er dan over... en die, die zegt uiteindelijk, nou, er is twee jaar onderzoek naar gedaan... en uh, er zijn twee conclusies uitgekomen. Eén is dat het echt bedoeld was om onze zender te vernietigen. Uh, en twee was dat, uh, hoewel de daders zeiden dat ze namens islamitische staat handelden... wat ook werd geloofd, want dat was drie maanden na die uh, terreuraanslag... op de redactie van Charlie Hebdo... Uh, bleek er een Russische hackersgroep achter te zitten... die uh, bekend staat als Pornstar, met P-A-W-N. Uh, of Fancy Bear, dat klinkt ook. Niet, dat klinkt niet Russisch. Uh, nee, maar het is wel een groep die gelieerd is... aan de Russische Militaire Geheime Dienst. Uh, nou, daarna... Uh... Knip naar Zweden, waar uh, uh, aanslagen zijn gepleegd door neonaties. Een aantal daders daarvan die blijken dan later in een militair trainingcentrum in de buurt van Sint-Petersburg te zijn geweest. voor een training. Waar ze geleerd hebben, waarschijnlijk geleerd hebben, om uh, bommen te maken. Uh, knip naar Stockholm, waar, dat verhaal kende ik allemaal niet. Een, uh, een medewerker van Russische afkomst, een, een, een Zweed van Russische afkomst. die in het uh, Zweedse parlement ging werken en waarvan die later is uh, uh, benoemd, benoemd, gebombardeerd, uitgeroepen... nee, dat is allemaal verkeerd, bestempeld tot veiligheidsrisico. Omdat hmm. het bleek iemand te zijn die had niet alleen daar gesolliciteerd... bij het parlement, maar hij uh, had ook bij uh, geheime diensten... en bij de immigratiedienst in Zweden, allemaal bij dat soort... Ja, uh, overheidsdiensten die zich met gevoelige thema's bezighouden gesolliciteerd. Nu was hij terechtgekomen bij Zweden-Democraten. Dat is de rechtse partij ja. in Zweden. Was vroeger in het parlement gekomen, waardoor hij toegang had tot van alles en nog wat. En was het, was, hij, was, hij, was, het, was het een verdachte of niet? Was het, bleek ja, het terecht? Ja. ja, dat bleek wel terecht. Want het was maar eigenlijk... jongens, dit is toch een pro-sleepwet documentaire? Ja, ja, ja. Totaal? En Word je niet na het zien van deze stem documentaire... voor? Zegt deze documentaire. Sorry, word, word je niet uh, totaal angstig na het zien van deze documentaire? Want er zijn ook een hele hoop dingen die wij zeg maar als normale burgers ook helemaal geen weet van hebben, heb ik het gevoel. Uh, ja, dat is ook wel toch. Een hoop van die dingen halen wel het nieuws, denk ik. Maar uh, wat, uh, wat wel goed werkt in deze documentaire, die inderdaad een pro-sleep-bed documentaire is, want dat mag je wel concluderen op het laatst. Ik ben in elk geval om, is dat er een hoop uh, incidenten uit de hele wereld op een rij worden gezet. Uh, waar die uh, Russische betrokkenheid uh, uit blijkt. En net als wat Hans Goedkoop in dat fragment zei... ja, de smoking gun is er niet, de vingerafdrukken zijn er niet... maar alles wijst de kant van Rusland op. En um, nou ja, dat is ook wel terecht. En wat is nou de link met die, met die sleepwet? Dat is, uh, en dat zit dan helemaal aan het eind... dan vertelt uh, uh, iemand die uh, het kan weten... ik ben zijn functie eigenlijk even kwijt ja een, hacker, een hackerspecialist die vertelt dat uh, bij al die genoemde incidenten, maar ook een hoop andere incidenten, uh, uh, er vanuit Nederland is gewerkt. Ja. Met IP-adressen vanuit Nederland. En dat komt omdat we kennelijk een klimaat hebben, uh, wat internet betreft... Uh, prettig hack-klimaat. Ja, ja, die het, die het prettig U. maakt om... Uh, uh, om dat soort aanvallen uit te kunnen voeren... omdat je hier makkelijk aan internet kunt komen, anoniem. Je kunt makkelijk een uur serverruimte huren. Uh, de infrastructuur is goed, de verbindingen met het buitenland zijn goed. Dus het is aantrekkelijk voor een Russische hackersgroep... om vanuit Nederland aanvallen op te voeren. En ze noemen echt ongelooflijke voorbeelden als... Nou ja, Een aanval op de campagne van Emmanuel Macron... toen hij uh, uh, president van Frankrijk wilde worden. Wat uiteindelijk gelukt is. Hillary Clinton, maar ook aanvallen op de Poolse regering. Het leger Kuwait, uh, Turkije. Die zijn allemaal... Uh, nou, Dat heeft Nederlandse bijdrage aangeleverd. Ja, ja. En wat het punt is van die wet... is dat de die wet die we nu hebben... Uh, op de veiligheidsdienst, die stamt uit 2002... en uh, die heeft de hele digitale ontwikkeling niet meegemaakt. Dus... Uh, dan zit je in een situatie dat veiligheidsdiensten... mensen mogen aftappen en in de ether kunnen gaan... en mensen mogen volgen. Maar eigenlijk het hele digitale, die bits en bytes... en internet, daar, kunnen ze, daar mogen ze niet bij. Zo heilig zijn wij dus niet als Nederland zijnde. Ons grondgebied. Eh, uh, nou, nou ik, uh, je, je zou er bijna patriotisch van worden... maar ik denk wel, ja, het uh, zouden wel achterlijk zijn... Als we, als we hier niet wat uh, agressiever en uh, slagvaardiger vooral in zouden willen gaan. Dankjewel, je En het En de schimmenspel is op maandag 19 maart te zien... om 9 uur op NPO 2. De nacht van de radio. De seriemoordenaar van de week. Stel je voor je bent gestrand op een onbewoond eiland met enkel 5 tv-series. Welke 5 tv-series zou je dan selecteren? In de vorige editie gooide muzikant Ruben Heijn Mr. Robot eruit... en bracht Fargo weer terug op het eiland. Dus nu zitten we op het eiland met Stranger Things... The Sopranos, Breaking Bad en House of Cards en Fargo. Onze seriemoordenaar van de Week is journalist Erik Smit. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd... welke serie zou jij mee willen nemen en welke gooi jij in de zee, Erik? Jezus, welk moet ik in de zee gooien? Dat is moeilijk. Ik, uh, ik ben helemaal, ik helemaal geen uh, serie-kijker. Dus ik, ik doe hier ongetwijfeld iemand. Uh, en ook een hele serie. en, en, en heel veel makers uh, enorm geweld aan. als ik zomaar luk raak. een serie die gaat van, uh, van het mm. eiland. Ja, ja. Uh, en zeker als ik ook nog eens een keer ga vertellen. welke ik dan aan ga brengen. Want, uh, ja, je hebt een machtspositie in dit geval. Ja, dat brengt verantwoording met zich mee. En uh, Stranger Things. Uh, die ga ik eraf mikken. Die gaat eruit, ja, Stranger ga Things. Uit. Gewoon de... simpelweg omdat ik daar echt niets over weet. Een geliefde en, serie bij velen, hè? Een ja, geliefde ja, serie bij velen. Ja, dan, dan ja, ben ik nu een, een, een gehaast man bij velen, ja, begrijp ja, ik. Ja, ja. Ja, nee, ja, ja. Het spijt me. En dan hoop ik dat mijn opvolging na, onmiddellijk uh, die, deze fout weer rechtzet. En, en we, ja, maar we zijn ontzettend benieuwd, wie komt er, uh, welke serie komt er in de plaats? Ja, nou ja, dat is dan een serie uh, die ik dan weer wel heb gekeken... En, mm -hmm. uh, en dat is de, de serie um, 24 24, Ja. bloedspannende en dat, ja en, en dat is de, ja, de koning van de cliffhanger ook uh, ja, de makers ja. daarvan en ja. Uh, uh, en, en ja Kiefer Sutherland ja. Uh, aka Jack Bauer uh, met zijn uh, liefvallige dochter en was een, uh, nou ja, eigenlijk waren, hingen ze als het ware boven mijn bed, ja. dat moet je zien hè, als een soort van poster als je die nog had en als ik dat ook nog ...boven een bed kom hangen. Maar dat, dat vond ik nog wel uh, echt wat gek. Maar het is een serie. Uh, het is echt een, een serie van lang geleden. Want we hebben het over 2001 tot en met 2010 uh, ja. liepen de eerste acht seizoenen. Ja, 2001 zelfs al. Ja, ja. heel lang geleden. Ja, nou, die heb ik, maar, verschillende seizoenen heb ik daar uh, van, van voor naar achteren van gekeken. Ja, nou ja ik hoop dat het, uh, uh, dat het jou oh. misschien ook wel weer aan het denken zit... ...en dat je inderdaad die andere series nu in de toekomst ook uh, uh, weer gaat oh. kijken... Nou ja, dat, dat, dat neem ik mij voor. Aan de andere kant ben ik er ook heel erg bang voor, snap je? Het, ja. het, het, het is, uh, ja. Stel je nou voor dat ik het hele weekend uh, ga invullen met het kijken van uh, televisie. Dat, is, uh, ja. Ja. Dat, dat zou niet alleen aanslag op mijn privéleven zijn, maar ook op mijn, uh, mijn, uh, mijn zakelijke leven. Ja, ja ik snap het. Ik. Hey, en dan, uh, uh, dan, uh, dan ben ik nog wel even benieuwd. Want we gaan op woensdag 28 maart naar de eerste aflevering van het kastboekje van Nederland kijken. Ja, nou, dat is een serie uh, die, is wat, uh, die is ook verslavend overigens. Ja. Ik je alvast het kastboekje van Nederland. Dat Vertel daar eens wat meer over. in zes delen. Ja. En dat speelt ondergetekend dus, uh, uh, dus de rol van presentator voor het eerst van mijn leven. En wat, en wat kunnen we en wat gaan we zien? Ja, uh, het, het kastboekje van Nederland gaat echt letterlijk over uh, dat kastboekje van, van mensen. Uh, en dan gaan we met, met uh, de makers kijken we, uh, met z'n allen kijken we eigenlijk door het leven van, van uh, van de mens heen, van, van geboorte, van wie tot graf eigenlijk. Mm -hmm. Maar ook kijken we terug in, uh, in, in de geschiedenis van, uh, van Nederland, eigenlijk vanaf de, okay. vanaf de oorlog. Um, in de jaren 50, 60, 60, 70. en hoe we eigenlijk met geld omgingen. Ja. En, uh, en, en we kijken dan ook heel nadrukkelijk naar het driehoek overheid, financiële sector en, uh, en ook de burger zelf. Je okay. eigen verantwoordelijkheid. Nou, gaan, gaan we naar kijken. Woensdag 28 maart. Half tien, NPO 2. En ik bedank jou voor het inbrengen van 24. En uh, ja, voor heel veel mensen met verdriet Stranger Things eruit. Maar dat is nou eenmaal zo. Zo werkt het. Zo gaat het. Keiharde wereld is het. Nou, dat was uh, uh, seriemoordenaar Erik Smit. En uh, Floor, we eindigen deze 27 e aflevering met jou. En uh, ja, we zijn klaar voor een totale makeover, heb ik begrepen. Nou, het is eigenlijk een, niet echt een make-over... maar uh, wat ze in deze serie een make-better noemen. Maar daar zal ik zo dadelijk even op terugkomen. Dat is wel een belangrijk verschil, namelijk, heb ik begrepen... Hm. na het kijken van Queer Eye. Queer Eye is uh, de opvolger van Queer, Queer Eye for the Straight Guy. Dat uh, is al best lang geleden, volgens mij een jaar of tien geleden... dat dat gemaakt werd... En nou, in beide series is eigenlijk een heel simpel concept. Je hebt de Fab Five. Dat zijn vijf homoseksuele mannen. En die zijn alle vijf, hebben ze een specialiteit. De een kan heel goed haar knippen. De ander kan uh, fantastisch interieurs uh, uh, ombouwen. De ander weet alles van wijn en eten. Iemand anders weet iets van, dat noemen ze dan culture. Dat is mij niet helemaal duidelijk wat dat was. Maar dat is meer een soort algemeen figuur. En dan is er nog één die... Uh, uh, mode, dus heel veel van mode weet. En heel veel van uh, vrij stereotyp. Ja, uh, het klinkt nogal stereotyp. Zou je zeggen, ja. in dit geval. Dat is ook meteen eigenlijk het verschil uh, met de vorige serie. Want da daar had je natuurlijk, hè, queer eye voor de straight guy. Dus daar werd al ook wel gesuggereerd van, nou ja, de queer guys hebben dan dit allemaal een gevoel voor esthetiek en schoonheid en en de straight guy die ze dan gaan make over Want dat was daar wel. En dit is een team van mannen die je net omschreef, hè? Ja. En zij werken samen. Ja, zitten de, je ziet ze in Atlanta komen ze vandaan, in het zuiden... wat ook vrij conservatief is en ook wel homofoob. Dus dat is op zich wel aardig. De vorige serie werd opgenomen in New York. Dus dat geeft echt wel wat extra's. Heel veel zwarte uh, uh, mensen ook, die meedoen aan het programma. Die, nou ja, Er zit ook een homoseksuele zwarte man bij. Maar het aardige is dat... Uh, zij gaan dus, ze helpen dus mensen die worden opgegeven. In dit geval bijvoorbeeld een uh, redneck man... die uh, zijn verloofde of zijn ex-vrouw terug wil. Of een uh, zwarte man die ook ja, homo is... en dat eigenlijk wil gaan vertellen aan zijn werk en aan zijn familie. En het aardige is eigenlijk dat dus de Fab Five... deze vijf figuren, die gaan er dan heen. En, maar zonder heel erg te oordelen over... Ja, hoe ze dan nu hun leven hebben ingericht. Maar meer... Eigenlijk om ze dus niet te make-overen, maar om ze te make-betteren. Dus om ze gewoon net eventjes wat, ja, wat handvatten te geven... om te komen tot wie ze moeten worden. Maar het zijn wel mensen die geloof ik helemaal in de, die in de puinhoop liggen, toch? Nou, dat valt dus wel mee. Ze hebben wel, ja, ze hebben wel flaws, maar goed, het, het, de boodschap is eigenlijk... dat ze die allemaal wel hebben. Dus ze hebben wel bijvoorbeeld, bijna iedereen heeft gewoon werk... maar er is dan een stand-up comedian, die is 33 gewoon nog bij zijn ouders thuis... Ja, dat is natuurlijk wel vervelend, want er kan nooit een meisje mee. En nou, ze gaan er dan heen en dan richt één gast, richt dus die kelder helemaal in als mooie kamer. En, maar het is allemaal heel... Um, ja, voor een cynicus zoals ik moest ik even door de eerste twee afleveringen door voordat het me begon te dagen. Maar het is zeg maar... Het wordt totaal niet geoordeeld. Er wordt ook niet gezegd van je bent nu niet goed en het moet allemaal anders. Maar het is meer... Kijk nou eens naar jezelf en accepteer jezelf. En, ja daarom, want ik had daar een hele discussie over met degene met wie ik hier naar keek. Ik zei, ja, daarom hebben ze denk ik nu die vijf homoseksuelen ook gekozen hiervoor. Of, ja. of doen die dit zo goed? Omdat die ook allemaal zelf door een bepaalde ja, struggle zijn gegaan. Natuurlijk om uit de kast te komen. Die ene man die is dus zwart en in het zuiden. En die andere die komt uit een religieus gezin. En ze vertellen dus ook heel veel over zichzelf. Waardoor ook die kandidaten eigenlijk. En is het is het iets wat een een hele gevoelige of is, is het zeg maar een, een een serie die ook een beetje de grap vertelt en, en ja heel erg. Tempo. Nee, het is heel erg. Het is natuurlijk die, die die die die homos onderling zijn natuurlijk te grappig voor woorden. Je ligt echt dubbel. Maar het is ook. Ik heb me echt serieus bij elke aflevering gehuild. Nou, zegt dat? Op zich niet zoveel, want dat doe ik al vrij snel, maar het is echt wel heel gevoelig, zonder dat er violen worden uh, aangezwengeld of weet je wel, je voelt je niet gemanipuleerd. Dus het moeten is wij van... hier in Nederland denken aan Ger en Goor, die die langs Nee nee, nee ja. totaal niet? Het is veel subtieler en vrolijker. Het is, ik, ja, heb, en... ik heb een stukje gekeken van de eerste aflevering oh, goed. Uh, en ik wat, ik dacht wel gelijk van hoe uh, geschript is dit? Want ze gaan direct op bij de eerste aflevering gaan ze op, op bezoek bij een soort oude ja, bij die redneck, een zettende redneck. ja. En iedereen uh, is blij om de Fab Five te zien. Hij zit er, denk ik bij Kentucky Fried Chicken of zo. Als, als, als er de, als een de encounter uh, plaatsvindt. En uh, iedereen is jolig en blij. En toen dacht ik wel van... Mm, dit is niet echt geloofwaardig. Ja, In Amerika nou... is alles uh, gescript volgens mij. Zelfs de ja. reality-series die wij ja. hebben, die zij overnemen. Die, de, de, de zie je ja. af, dat alles is doorgesproken. Ja. Dus dat lijkt ja. me hier ook wel. Ja. Nee, Het is natuurlijk wel geschript, maar het is... Al zich heb je worden er ook wel kritische vragen gesteld, ja. en dit is het gaat net wat verder ja, dan, dan ja. alleen maar ha, oh, oh, oh, jolig leuk nee, dat gezellig. Klopt, ja. Maar nee, die stand-up comedian... beetje de ook die stand-up comedian bijvoorbeeld. En ik toch steeds die niet helemaal niet, precies, niet grappig is trouwens. <laughs> ik kan niet, niet precies puinlijk. voorstellen wat er gebeurt. Ik zat eerst te denken: het gaat over gaat alleen een verkleding, en dan denk ik: nou, een stand-up comedian die draagt een jasje en een broek en een. T-shirt en de ronde sportschoenen, dat doen alle stand-up comedians. Maar zijn huis wordt onder handen genomen. En... Ja, hij zelf ook. Hij was al 75 kilo afgevallen in dit geval. Dus hij ziet er, hij heeft nog steeds die oude kleren aan. Dus er komt dan die ene jongen die dan alles van mode weet. Die zegt, ja, maar jij moet toch een heel ander soort kleren aan? Dus het is, het is ook, nou ja, he, we leren er ook nog wat van. van als je zo'n buik hebt, moet je niet zo'n t-shirt aandoen. Maar het wordt heel... Um... Ja, uiteindelijk wordt dus die stand-up comedian, die is natuurlijk, die gaat door allerlei. Uh, die moet ook ja, uit zijn uh, normale leven stappen en proberen door wat heen te gaan. Dus uh, hij moet ja, zichzelf accepteren. Eigenlijk hebben al deze, al deze mensen hebben eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. En ik denk dus, ja, die homoseksuele mannen die dus heel lang in de kast hebben gezeten allemaal, en die allemaal moeite hebben gehad met haar uitkomen, dit, dat. Ja, dat raakt daar wel ja. aan. Dus dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel mooi. Het deed mij een beetje denken aan de uh, jaren negentig manier van tv maken. Namelijk MTV, dat stond altijd bij ja, ja. ons... altijd altijd aan. En dat was ook een beetje deze manier... van iemand opeens ophalen van school... of van zijn werk en in een bus gooien. En... Ja, er zit heel veel snelheid in. Het, het, het, het is heel dynamisch... met muziek en je ziet die Fab Five... ook af en toe als een soort clipje ertussen ja. dansen. Het is totaal heel... vrij van cynisme. Ja, ja. totaal ja. vrij van cynisme. Ja. Wat ook wel irritant is soms, hoor moet nou, ik zeggen. Voor de liefhebber ervan. Ja, maar... dit, dit genre is in Nederland zo geklemd door RTL... en vooral die Geer en uh, terreur... Uh, dat we ons moeilijk een voorstelling van kunnen maken... dat dit een leuk programma kan zijn. Ja. Begrijp je? Ja, nee, klopt. En het is het echt. En het, is ook, ja, het, het, het, het, het maakt het ook heel vrolijk. En, maar het maakt dus ook het, het je ooit ook. En het is ook, denk ik, nu in deze tijd... Hè, die, die tijd van die cynische tijd van Trump, en al, waarbij nou ja, homo's... mensen die heel dik zijn, mensen die onzeker zijn... Ja, het is echt een belangrijk programma dat dat nu gemaakt wordt, denk ja. ik echt. Ja, Roger, jij, Roger, jij als kleine kleine zwarte dwerg. Uh. Ja, ja, Roger, <laughs> he, accept ik, yourself. Then we will accept aanmelden. you. En, nee, echt. en de Queer Eye is te zien op Netflix, als ik het goed heb. Ja, Daar kunnen we dat, gaan kijken. Ja, je kan het kijken op Netflix. Ik weet niet hoeveel afleveringen, ik geloof zeven of zo. Ja, zoiets. Ja, ik wou nog iets heel belangrijks zeggen, maar... Dat mag, dat is, mag. daar ja, hebben we tijd voor. Het is, is volgens mij, ben ik het ja, vergeten. Iets maar, ja. Misschien een link met uh, Trump, want dat ging me een beetje te snel eigenlijk. Yeah. Dat, uh, dat, nou, ja, het, uh... Um, uh, dat het... Ik vind het wel relevant dat dit soort televisie gemaakt wordt... in het Trump-tijdperk. Omdat dus minderheden ja. zo ongelooflijk onder spanning staan. Ja. En dat zie je heel goed in dit, dit, dit, dit... Ja, het is eigenlijk gewoon een heel liefdevol programma. En dat, Precies, klinkt, ja. en dat zie je weinig oh, meer. Oh, ja, ja, ja, dat oh, ja, ja. zie je weinig meer. En dat ja, klinkt heel ja. zoet en vervelend. Maar dat is het ook weer niet. Want het is ook wel lachen. En het is ook wel, ook, er wordt ook een kritische noot gekraakt. En, en het zit gewoon eigenlijk best wel goed in elkaar. Ja, Nee, duidelijk. Nee. Oh ja, ik wou nog één ding zeggen. Ja. Dat was het. De kok, de man die dus alles weet van wijn en eten, kan. Totaal niet koken. Ja. En, maakt alleen maar hotdogs. Doet overal kaas hot over. Hotdogs. Ja, echt. Is dat zo? Ja, het is echt heel grappig. Dus let daarop als je kijkt. Echt, als je hem een tomaat ziet snijden. Elke aflevering. daar moet iedereen bij praten oh. over dieet en wat goed is voor je en hoe je gelukkig wordt door goed eten. Maar hij is kan hij dus... zelf ook hartstikke dik dan? Nee, nee, nee. Hij ziet er heel goed uit, maar hij is dan, volgens mij er gewoon bij betrokken omdat hij er heel lekker uitziet. Maar Hij kan dus echt nog geen tomaat snijden. Dat is echt bijzonder grappig. Nou, we gaan kijken op Netflix naar The Quee Eye. En daarmee is deze 27e editie uh, aan het einde gekomen. En ik dank Flo Overmars, Roger Abrams en Roy van Vilster. Zeg ik en, het goed, jongens? En ik? Ja, ja, ja. ja, ja. Het gaat helemaal goed. Oké, okay, heel goed. Nou, dan zeg ik en tot volgende week. Tot volgende week. be easy if you let I swear that you won't ever regret it, I swear that you won't ever regret it, when all the chips are down, and you're not the hottest thing around town, you need a hand to save me